Spanje krijgt de natuurbranden steeds beter onder controle. Volgens de autoriteiten is het einde van de branden in zicht. Op dit moment woeden er nog 13 natuurbranden in Spanje. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Ook in Portugal woeden natuurbranden. Ook daar zijn vier mensen omgekomen, onder wie één brandweerman. De Feestweek in Apkoude opent dinsdag met een minuut stilte voor de overleden Lisa.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 De voetbalvrouwen van FC Twente hebben voor de vierde keer op rij de Supercup veroverd. Het lukte hen om een achterstand van twee doelpunten goed te maken. Uiteindelijk wonnen de vrouwen met 3-2 van PSV. De Supercup wordt sinds 2022 gespeeld tussen de kampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Omdat Twente beide won was PSV de tegenstander. Die club is de nummer twee van de competitie en de verliezend finalist in de bekerfinale. Dan het weer een afwisseling van zon en wolken bij graad of 19. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen wolken en zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. het water als meer. Een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar. het Velsen 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost...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 Leef leeft nog steeds op vader. dus denken bij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als daar gaat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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot de golven Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op waarde, te dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet klaar. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij je dichtbij uit en zingen wij nog the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 Maakt me al blij. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Kon dat woorden al zijn vergeven? Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend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 Jij geeft mij hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk...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 Dat ik vliegen kon, maar ik heb nog steeds... FM is nu ook te ontvangen op DAB+. Plus, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De IJmond. Ik wil niet horen dat de wekker gaat...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 blijf voor altijd mijn vrouw Dat is ik je vragen wou Zijn de moden recht uit mijn hart En al zijn ze wat banaal Ze vertellen mijn verhaal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 Alleen voor mij. O, oh, na, na, na, na, na, na, na, wil je alleen voor mij. O, oh, mijn gevoelens zil, mijn hart, laat ik nu vrij. Want ik zie jou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 Ik doe er niet zoveel te zijn, want jij brengt al non-dischijn. Ik ben, sta gek op jou. That needs so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 Je bent alles wat ik zocht, en je bent mooier dan Kim Kijn, je hebt meer stijl dan kan je. was altijd al op manee, dikke potte Zo Zoveel vissen in de zee, maar die zwemmen allemaal met de is for ya.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 Gehouden. Alles draaide echt om jou De liefde van mijn leven Mijn ideale vrouw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 Het. Alleen bij ZFM. Storm voorbij Ik was regen, jij zonneschijn Als een deken om me heen, alle regen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 Love. Dat je veilig bent Wil ik weten